Thank you.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 Nou, en in die tussentijd uh, hadden wij altijd nog contact met Anne van der Bijl. Want mijn oh, ouders ja, woonden ja. in pancras. En op een gegeven moment ging Anne dus met zijn volkswagentje naar Polen. En kwam daar in contact met een predikant die een Bijbel van een gemeente lid moest lenen om zijn preek voor te bereiden. En na de zondag weer terug moest geven. En daar dus Bijbels naartoe ging brengen.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 Maar dat was misschien wel nou, een uur met de metro. Ja. Dus daar kwamen we heel laat aan. En dat kwamen we kwamen bij Pavlov. Dat was een predikant die heel lang gevangen had gezeten. En ongelooflijk blij was dat hij hoorde dat hij 400 bijbels zou krijgen. Nou, wij terug naar huis. Maar we moesten die bijbels nog uit die schuilplaatsen halen. En dat, ja. het was heel veel. Het was een camping. Er was heel veel politietoezicht die constant om onze kerven heen liep.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 Stop.